In Oostenrijk is een Nederlandse skier zwaar gewond geraakt. Hij skiede buiten de piste en kwam ondersteboven vast te zitten in de sneeuw. Hij is gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Oostenrijkse autoriteiten waarschuwen wintersporters... om niet buiten de piste te gaan vanwege lawinegevaar. Op verschillende plekken zijn skiers de afgelopen dagen omgekomen door lawines.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 Een Amerikaanse bank heeft de rekeningen van Donald Trump en zijn bedrijf gesloten. Dat gebeurde vijf jaar geleden al, kort na de kapitoolbestorming. Trump heeft de rechtszaak tegen de bank aangespannen en eist een schadevergoeding van 5 miljard dollar. In documenten die zijn vrijgegeven wordt geen specifieke reden genoemd voor het sluiten van de rekening, maar Trump denkt dat het politiek gemotiveerd is. En met nog één Olympische dag te gaan staat Nederland nog steeds op de derde plaats in het medailleklassement. Als Timonel met nog vijf onderdelen te gaan die plek weet vast te houden, haalt Nederland de beste klassering ooit op de Olympische Spelen. Tot nu toe zijn dat de winterspelen van 1972 in Sapporo, waar Nederland vierde werd. Vanochtend komen de laatste Nederlanders in actie bij het bobsleeën. En dan nu het weer van Weer Online... Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Overdag kletsnat met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam: It's the Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Slam. Slam. Jochem Hammerling. Hameling hier. Je luistert Slam La Guarderia. Elke zaterdagnacht zit ik hier in het donkere hok hier in Amsterdam. Met een platentas vol juweeltjes. En gelukkig mag ik af en toe ook naar buiten. 27 februari, dat is dus volgende week, ga ik de hele nacht draaien. Back to back met Mitch de Klein in de Adamtoren. Uh, dat gaat zeer waarschijnlijk uitverkopen, maar uh, er zijn nog een aantal kaarten. Dus ik zou het heel leuk vinden om je daar te zien. Volgende week vrijdag 27 februari. Back to back zes uur lang met Mitch de Klein. La Guarderia in Madam Amsterdam. Wil je meer weten over tickets, info, kosten, etc. Check dan even mijn Instagram. At Nu ga ik lekkere tracks voor je draaien. Onder andere uiteraard mijn nieuwe EP... die volgende week uit gaat komen op Renaissance Records. Ga je horen. Verder heel veel toffe nieuwe tracks. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Dit is La Guarderia op Slam. Thank you.